Zevenhout de jong met het NOS-journaal. Voorzitter Bruls van de Veiligheidsregio... ziet niets in een snelle uitbreiding van de mondkapjesplicht. Burgemeester Abtada van Rotterdam wil dat gekeken wordt... of een mondkapje overal in de openbare ruimte verplicht kan worden. Op dit moment moet dat alleen in het openbaar vervoer en het vliegtuig. Bruls voorziet problemen. Zo zouden mensen zich niet meer aan de anderhalve meter afstand houden. En hij voorziet ook een regen aan boetes...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 De Bulgaarse premier Borisov heeft een herschikking van zijn regering aangekondigd na dagen van anticorruptieprotesten. Vier ministers worden vervangen. De premier hoopt daarmee een eind te maken aan speculaties dat ministers worden beïnvloed door een controversiële zakenman. Borisov zelf moet van de demonstranten ook opstappen, maar dat doet hij niet. Een voormalige bewaker van een concentratiekamp is in Duitsland veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Tegen de 93-jarige Bruno Dij was drie jaar cel geëist. Hij stond terecht voor medeplichtigheid aan de moord op meer dan 5000 mensen in concentratiekamp Stutthof, vlakbij de Poolse stad Gedansk. Dij was 17 jaar oud toen hij als kampbewaker begon. Zijn zaak werd daarom door de jeugdrechter behandeld. Het weer, vanuit het westen meer bewolking, alleen in het noorden kans op een enkele bui. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht wat meer regen, er lopen morgen opklaringen en dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon, zee, Zon, Zon, zee, Zandvoort, een z -z zomerhit. Zom! Dit is de zomer van ZFM, met, met. nu. Voor Zandvoort en de regio. for ever living Rastaman vibration Sorry voor het uh, beetje rommelige begin. Maar wij doen zelf de techniek. Lucy en ik. Dus uh, er kan wat fout gaan. Nou, wij gaan nu naar dat volgende nummer toe. Van Bob Marley. Ja, goedemiddag luisteraars. Dit is ZFM Lunchroom met een hele speciale <laughs> uitzending. Want we zijn echt aan de goden overgeleverd, Marja en ik. Maar uh, ik hoop dat het, uh, dat het allemaal goed gaat. Uh, we hebben zoals gewoonlijk lekkere muziek. Uh, we hebben nieuwtjes en uh, gezellige oude nieuwtjes. Dus we maken er gewoon wat gezellig van met z'n Ja, en er kan het een en ander misgaan. De techniek is aan mij. en ja, dat... <laughs> Techniek en ik zijn niet twee dingen die echt heel erg hand in hand gaan. Maar we gaan ons best doen. We gaan ons best doen. En het doen. wordt vast gezellig. Ja, dus we gaan weer beginnen. Met een...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 Wiens hart van goud was, dat was Sjaki van de Hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Schat, groot in het kwarts. Vlug als Kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het hopen. Een van Schalkie van de hoek. Soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Blug als klik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbel Een schot van Shaki van de Hoek. Een ruidkapot, dat was een schot van Shaki van de Hoek. Dat was uh, Conny van der Bos met Shaki van de Hoek. Ja, dat is ook een tijd geleden deze, hè. Ja, ja, geen idee, maar ja. inderdaad lang. Ja, hey, Marja, ik lees net, ja, de coronatoestand die uh, lijkt weer heel erg op. Ja. En uh, in Haarlem is daardoor al een enorme toeloop op de, op de coronateststraat. Mm -hmm. Dagelijks komen daar 600 tot 700 mensen zich te laten testen op de aanwezigheid van het coronavirus. Er heerst dus echt wel een grote angst en uh, vanwege dat het uh, coronavirus weer opleidt. En het over openbare leven uh, lang gaat leggen. Uh, Helegom is natuurlijk al uh, een, een hoop gedoe. En halen we meer? Uh, uh, Haalen we meer, maar ja, het leidt het, uh, over. Maar die ja, mensen hebben er toch weer, ik heb het dinsdag ook al gezegd, de mensen hebben er toch een beetje maling aan. Mensen lopen tegen je aan, zijn, zitten op hun mobieltje te ja. kijken, kijken niet waar ze lopen hou er totaal geen rekening met uh, de anderhalve meter. Ja. En uh, ik ben bang dat het, uh, als het zo doorgaat... als de mensen echt er zo laconiek over blijven doen... dat het echt weer de verkeerde kant op gaat. Absoluut. Het zo, zocht ons al om zeven uur boodschappen bij Dirk van den Broek... omdat het anders gewoon te druk is. En m, met name. Dus je, je, je, je loopt constant tegen mensen op. Ja, ja dus, uh, dus mensen, alsjeblieft hou rekening met elkaar... Doe je er zelf niks aan, ben je er zelf laconiek onder. Prima, je, dat is je eigen keuze. Maar hou rekening met je medemensen die er wel uh, aandacht aan willen besteden. En die er wel voorzichtig mee omgaan. Ja. We komen ja. hier best in dit programma nog wel een keertje op terug. Oké, okay. ik ga weer de muziekje draaien. Ik hoop dat het nu goed gaat, trouwens. Ik doe mijn best. Weet ik. Druk maar op die knop. <truimus> Dan uit de club van rijgezellen I love Luister dan. Ik, uh, ik ga wat vertellen. Ik heb, ja, ik heb, hier, ik heb hier iets heel leuks. Uh, er is een uh, zomerexpositie uh, aan de gang in de Agatha-kerk. En die duurt tot uh, 13, 13 september. Dan zijn er verschillende Lito's te bezichtigen van Aard van Dobbenburg. En op één van die Lito's heeft van Dobbenburg de gevouwen handen stilgebed van Jannetje Johanna van der Meij, oftewel Jans de Kraaij, vereevigd. En het zijn de handen van een zandsvoortse vrouw... die een moeizaam en werkzaam leven achter de rug heeft gehad. En toevallig ken ik dus uh, haar, uh, haar kleinzoon, Henk, uh, Henk Bluis. was getrouwd met, uh, uh, ja, met de moeder van mijn vriendin... Kom niet zo gauw op de naam, het irritant. Uh, Jantje van der Mei, oftewel Jans Kraai, heeft haar leven lang hard gewerkt. Van haar 14e tot haar 28e was ze werkzaam bij het uh, expeditiebedrijf van de firma Bakkenhoven. En later werd dat de firma van Schinkel. Elke dag liep ze met de ezelwagen heen en weer over de Zandvoortslaan naar Haarlem. En ze trouwde met Hendrik Bluis, een zoon van de oude Grijskop. Zandvoort hadden allemaal bijnamen. En het was wel grappig om iedereen uit elkaar te houden, denk ik. Ja. Na een huwelijk van 16 jaar stierf haar man... en bleef zij alleen achter met een gezin van zes kinderen... waarvan twee kinderen niet ouder dan één jaar werden. Hm. Het, caf het Café Bluis uh, van 1896... was eigendom van haar man Hendrik. En na zijn dood werd Jans uitbaten van het café... En dat staat er allemaal in het, in, het, in het Zandvoortse krant van deze week. Uh, uit het Zandvoorts verleden. Het is echt heel leuk om dat, uh, om dat te zien. Er is zelfs een foto waarop uh, Jan Kraai uh, gefotografeerd staat op 100-jarige leeftijd. Uh, en dan staat ze achter de tap in café Bluis. Het knap. Ja, echt zo knap. En zo leuk. En ze is 103 geworden? 103. Zo. Ja. Ik was drie jaar dat ze overleed. Oké. Okay. Ja. Ah. Mooie, mooie expositie lijkt me dat. Dus een echte aanrader om daar te gaan. En waar is die expositie? Gaan. Die is in de, in de Agatha-kerk. Oké. Okay. En die is, van, uh, die is uh, tot 13 september te zien. Nou. Mooi. Ja, doe maar weer de goede knop in drukken, mooi, Ja, Voor de goede muziek. Ik heb hem. Istanbul was Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople. Still it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you but date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.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 Like a, like a, like a, your left is a rich, a a a And your mommy's still looking, yeah. Do not let chief fall from: your oh. Dit was uh, Billy Stewart. En uh, ooit was hij samen met Marvin Gaye en Don Covey... was hij lid van de band The Rainbows. Ook speelde hij in de band van Bo Diddley... en deze bezorgde hem een contract bij Chess Records. Hij is op een droevige manier aan zijn einde gekomen... Op 17 januari overleed hij samen met drie bandleden onderweg naar een optreden toen zijn auto door een burgreling reed en neerstortte in een rivier. En je kon hem ook een beetje horen. Hij was ook een van de eerste waarschijnlijk die een beatbox na kon doen, als je goed hebt geluisterd. Billy Stewart was dit. Oké. Okay. Nou, het gaat steeds soepeler, hè? Ik weet het niet, ik hoor niks. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb ook nog geen muziek aan zetten. Ik ga weer muziek aanzetten. Nou, je doet het geweldig, maar. Ja, toch? Je bent trots ook. op je, hoor. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. There goes my heart Carrière in 1956 bij het platenlabel Sun Records. Dat geleid werd door Sam Phillips. En waar ook uh, onder andere Elvis Presley, Johnny Cass. En Jerry Lee Lewis. En Carl Perkins onder, uh, Perkins onder contract stonden. Uh, trouwens, wel leuk, want gisteren is er dus een. Uh, uh, Gisteravond was er een documentaire over Roberson. Die, uh, een herhaling daarvan. In het vuur van de wolf. Uh, vertelde zijn zoons over hem. Dus het was, uh, dat is leuk. En uh, ja, leuk om uh, een keer weer te horen. Groot zanger, groot uh, singer, songwriter. As each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently. But when she passes each one, she passes goes, ah. Oh, but he was just so sad. She smiles but she doesn't see Celina, Een Braziliaanse zangeres. En eigenlijk hoofdzakelijk... nova en samba muziek. Tegenwoordig is ze... geneutraliseerd Amerikaanse. Oké. Okay. Dat ja, was uh, toen een hit. Toen. Ja, ik ken hem ook wel. Ja. <truimert> Zagblad, dat zegt dat een deel van het strand van wijk aan zee... is af, afgesloten voor badgasten. Uh, de gemeente Beverwijk waarschuwt voor een ongekende muisstroom... en heeft een afzetlint van 100 meter laten spannen... en de rode vlag is gehezen. Voor het hele strand is de gele vlag gehezen. Oh, eerst de rode en dan de gele. Maar voor het gedeelte waar de rode vlag wapperen geldt zelfs een volledig zwemverbod. En muien komen elke zomer voor aan de kust... maar momenteel is de stroming zeer druk. Zeer krachtig ook. De reddingsbrigade is extra alert. Zwemmers die in de mui terechtkomen raken vaak in paniek. Meezwemmen met de stroom en dan terug proberen te komen... waar de stroming minder is, is dan ook het advies. Ook moeten zwemmers in noodsignalen naar de kant geven dat ze in problemen zijn geraakt. Dus mensen voorzichtig. Het is gevaarlijk in zee. Ja. Surfing is the only life, the only way for me now I surf. Surf with me. pop dip dip dip pop pop dip dip. I got up this morning turned on my radio. I was checking out the surf scene to see if I would go. And From the early morning to the surfing. middle of the night Anytime the surface is up, the time is right And when the surf is down to take its place We'll do the surfer stop, it's the latest dance craze Surfin Surfing Surfing Surfing Surfing is the only life, the only way for me Now surf, surf with me dip, dip, dip, dip, Now the dawn is breaking and we really Oh, come, come on She always wears charms, diamonds, pearls galore. She buys them at the five and ten cent store. She wants to be just like a ZaZa girl, even though she's the girl next door. They call her oh, oh, oh, oh, oh.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 Als het goed is, moeten we nu naar de reclame gaan en dergelijke. Ja, het eerste uur is uh, alweer voorbij. Wij. Het is omgevlogen. Wat raar toch dat het zo snel gaat. Maar goed, uh, Marja is druk met de knop, knop uh, aan de gang. En uh, ik hoop dat het uh, lukt. Dus tot uh, aan de andere kant is, van hij... uh, twee uur. Ja, Als het goed is, moet hij dat zelfstandig gaan doen.